Drie uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw een groep Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Aan het begin van de nacht kwamen 21 gevangenen aan op de westelijke Jordaan-oever. en vijf in de Gazastrook. De meesten hebben meer dan twintig jaar vastgezeten voor de moord op Israëliërs. In augustus kwam ook een groep Palestijnen vrij. De vrijlating van in totaal 104 gevangenen was een Palestijnse voorwaarde voor hervatting van het vredesoverleg met Israël. Sinds eind juli wordt er weer onderhandeld, al is er tot nu toe weinig optimisme over de kans van slagen. De brand in een windturbine in Oldgensplaat heeft een tweede leven geëist. Het lichaam van een monteur, die sinds gistermiddag werd vermist... is boven in de windmolen gevonden. De man was boven met drie collega's aan het werk in de machinekamer. Daar ontstond door nog onbekende oorzaak brand. Twee monteurs konden zichzelf in veiligheid brengen. Een andere viel naar beneden. Zijn lichaam werd naast de windmolen gevonden. De brandweer van Oldgensplaat vond het andere slachtoffer in de loop van de avond. Op Curaçao is opnieuw een verdachte aangehouden... in verband met de moord op politicus Helmin Wiels. Het is een 31-jarige Curaçaose man. Volgens het Openbaar Ministerie werd hij aangehouden... bij een inval in zijn huis in de wijk Koraal Specht. De man is de achtste verdachte in de zaak Wiels. Drie van hen zitten in voorlopige hechtenis... en twee zijn onder voorwaarden vrij. Twee verdachten zijn niet meer in leven. Wiels, de leider van de Curaçaose onafhankelijkheidspartij... Pueblo Soberano, werd in mei op het strand doodgeschoten. De Vlaamse schrijver Tom Lanois krijgt de Constantijn Huigensprijs van de gemeente Den Haag. Volgens de jury heeft hij de Nederlandstalige literatuur een adembenemend oeuvre opgeleverd. Lanois schreef onder meer het boekenweekgeschenk van vorig jaar, heldere hemel. Dan nog het weer, vannacht nog een enkele bui, minimumtemperatuur graad of vijf. Overdag in het noorden eerst nog een bui, verder droog met veel zon. En het wordt elf tot dertien graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Welkom terug. Hey, hallo, welkom terug. We bevinden ons ergens tussen 29 en 30 oktober. En zijn nog steeds hartstikke wakker. Of onze muzikale gasten van Self Employed dat ook zijn. Dat uh, horen we zo meteen. En dat testen we zo meteen in een nieuwe editie van Weten of Vergeten. Want is er, wat, wat is er eigenlijk voor belangrijkst gebeurd op dinsdag 29 oktober 2013? Als u nog een minuut of tien blijft luisteren, dan weet u het antwoord op die vraag. Het college van Utrecht heeft in haar programma de ambitie uitgesproken... om Utrecht de fietsstad van Nederland te maken. Maar ondertussen lopen de wachtlijsten voor een fietsparkeerplek op tot wel negen jaar. Utrechts gemeenteraadslid Bram Fokke heeft dan ook in zijn Twitter-biografie staan... A man with a mission. Fijner fietsen in Utrecht. Bram Fokke, goedenacht. 9 jaar voor een fietsparkeerplek. Wat is daar aan de hand? Ja, dat duurt wel heel erg lang inderdaad. Er, uh, die, die fietstrommels zijn populair. En dat kunnen wij ons voorstellen. Want uh, het is natuurlijk mooi om je fietsen in zo'n trom trommel te kunnen stallen. Staat die veilig. Uh -huh. um, en er zijn er uh, niet genoeg. En uh, dan zie je dat de wachtlijst dat die oploopt. Hoe moet dit opgelost worden? Nou, uh, eigenlijk heel simpel. Er moeten gewoon meer komen. Um, uh, het is hartstikke mooi dat er steeds meer, meer mensen in Utrecht... dat hiervoor kiezen om te gaan fietsen. En uh, uh, ja, veel mensen in Utrecht die wonen in een uh, in een appartement hebben vaak niet een eigen schuur en die moeten de fiets, uh, ja, die moeten ze dus op straat kwijt. En dan is een fietstrommel is wel zo prettig omdat je fiets er veiliger staat. Nou maar het is makkelijk gezegd natuurlijk, er is helemaal geen ruimte voor meer van die trommels, toch? Nou ja, dat is vaak een kwestie van, kie van kiezen. Um, uh, we hebben gekozen voor beleid waar je ook parkeerplaatsen, uh, autoparkeerplaatsen kunt opheffen. En op één autoparkeerplaats dan pas wel tien fietsen. Dus wat dat betreft is het een kwestie van slim kiezen. En, maar dan, stel die boksen komen er, dan is Utrecht nog niet gelijk de fietsenstad van Nederland, toch? Nee, daar moet veel meer voor gebeuren. Dat betekent dat je ook je fiets goed kwijt moet op het, uh, op het station. Uh, dat je beter uh, meer mooi rood asfalt moet hebben. Uh, stoplichten die vriendelijker afgesteld zijn. Dus uh, dat, dat is maar één van de vele dingen die moet gebeuren. Nu uh, woon ik zelf in de buurt van uh, Utrecht, in Houten. En ik uh, ben toch bang dat jullie een, een claim gaan maken naar de titel die Hout al jaren heeft. Namelijk Fietsenstad van Nederland. Uh, uh, zijn jullie ook daar aan het kijken hoe, hoe, hoe wij het zeg maar doen? Nou, wat in Houten echt heel goed is geregeld... is dat in Houten zijn de fietsen en de autowegen... die zijn eigenlijk totaal van elkaar gescheiden. En daardoor is het altijd heel erg prettig fietsen. Uh, want je komt bijna geen auto's tegen. En uh, fietsen is vaak ook de snelste manier om uh, van A naar B te komen. En Utrecht is uh, nooit, uh, ja, no nooit van het begin af aan uh, aangelegd met de auto... Dat gaat uh, ook niet meer lukken, fietsen. denk ik. Kan je nee, de nee, nee je. dat gaat ook niet. Dus, um, uh, maar je kan natuurlijk wel uh, je best doen om uh, um, uh, meer die richting op te gaan... En uh, ik vind dat dat absoluut moet gebeuren. Maar concreet, uh, welke stappen kunnen we gaan verwachten als het aan u ligt? Um, uh, nou, uh, meer rood asfalt uh, en meer fietspaden die, uh, die eigenlijk los liggen van de uh, autowegen. Uh, zodat je de auto minder tegenkomt. Want dat is veiliger voor de fiets en dat is prettiger voor de automobilist. Wow. Nou, ik kan er wel mee leven eigenlijk. <lacht> ja, ik heb zelf een fiets op Utrecht Centraal staan ik woon er niet. Uh, dus ik ben zo iemand die inderdaad hem daar dan gewoon maar neerzet, ergens tegenaan uh, vast... en hoopt dat hij dan een week later er nog steeds staat. Dat is ook niet de bedoeling zeker, hè, dat ik het op die manier doe? Nou, dat is hartstikke mooi. Uh, heel veel mensen doen dat en uh, dat, uh, dat is alleen maar prima. Uh, alleen moet er wel de ruimte voor zijn. En uh, er is eigenlijk is er gewoon te weinig capaciteit op het uh, Centraal Station. Dus uh, we lopen eigenlijk ook iedere dag te zeuren om maar extra uh, stallingsplekken. Ja. En als uh, af en toe dan lukt dat, uh, dan komen er weer een aantal bij... Uh, maar dat, dat, dat zijn er nog niet voldoende. Ja, ik heb hem al een paar keer inderdaad moeten afhalen. Dan uh, was hij weggehaald. Fietsdip bij het fietsdepot. <laughs> dat zal denk ik, dit zal ongetwijfeld uh, voor mensen uit andere steden ook gewoon bekend voorkomen. Maar in Utrecht is het, uh, ja, wordt het steeds een stukje gekker. Uh, ik wens u uh, veel succes met de mission. Namelijk fijner fietsen in Utrecht. Uh, we houden het in de gaten. Bram Fokken, dankjewel. Graag gedaan, dankjewel. Ja, net uh, aangekondigd en nu uh, aan tafel um, onze uh, muzikale vrienden. Hebben jullie het nieuws van vandaag een beetje gevolgd? Nee, niet echt. Nee, want jullie nee, waren aan het, aan het werk. Ja. En jullie gingen hier naartoe. Um, uh, nou, Laten we gewoon bij het begin beginnen. U luistert, de uh, luisteraar. En uh, jullie nog steeds, naar nog steeds wakker op Radio 1. Waarschijnlijk omdat jullie, uh, net als ons, nog geen uh, oog dicht hebben gedaan. Laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 29 oktober 2013. Dit is het onderdeel Weten of Vergeten. Ja, jullie weten het misschien nog niet. Jullie zitten me verbaasd aan te kijken in ieder geval. Uh, we gaan samen met jullie de week bepalen. Of eigenlijk wat we bepalen wat we over een week nog willen weten. Of wat we mogen vergeten. En uh, vandaag zijn jullie te gasten zelf-employed. En dus mogen jullie dat gaan bepalen. Bon. Samen met ons, Kijk met z'n vier. Nou. We zitten met z'n vier aan tafel. We maken er een tafeldiscussie van. Ja, leuk. Jullie hebben een mening nodig, maar dat komt er goed volgens mij. Ja, dat komt wel goed. Nou, yeah. Laten we gewoon uh, beginnen met uh, een nieuwe eenmansfractie. Want Nederland is een nieuwe eenmansfractie rijker. De PVV heeft Louis Bontes namelijk uit de fractie gezet. Hij heeft de afgelopen week zaken naar buiten gebracht die hij nooit in de fractie heeft besproken. Hij heeft, hij heeft uh, mijzelf als een halve dictator neergezet. Hij heeft uh, fractieleden uh, als bangrijke bang voor hun baantje uh, neergezet. Uh, niet ik, maar de unanieme fractie heeft het vertrouwen in de heer Bontes opgezegd. En, uh, het is een triest moment, maar wel de enige goede beslissing. Ja, Louis Bontes is dus uit de PVV-fractie gezet. Wil niet uit de politiek, blijft daar in zijn eentje zitten. Wordt dus een eenmansfractie. En de vraag is... Gaan we nog ooit iets horen van Louis Bontes of blijft hij daar zitten op zijn stoel en weten we het al voor een week al niet meer wie die is? Mogelijk blijft hij zitten, maar ja. weten we ook niet meer wie het is, uh, nee? denk ik. Denk ik nee. Niet, nee. Wisten jullie voor uh, dit hele gebeuren dat hij eruit had wie Louis Bontes was? Of is eigenlijk <laughs> nog steeds? Nee. Ooit nee, van een naam niet. gehoord? Nee. Hij nee. was toch nummer vijf op de lijst, jongens? Ja, maar ik nou. heb uh, me eigenlijk niet zo heel erg verdiept in de PVV. Nee, ik, hier, ik heb gewoon op nummer 1 gestemd. En, uh... ja, ja, ja. Verder niet uh, verder gekeken. <laughs> ik heb het idee dat jullie uh, met ons bepalen dat Louis Bond dus uh, vergeten mag worden. Ja, ja hoor. Ja, hoor. Naam. Het schaatsseizoen begon dit jaar spetterend met een weergaloze 10 kilometer van Sven Kramer. Dit is een aanval. Schema 11, 20 23. Hier staat 11.18.75. Wat is dit mooi. Nieuwbarekorn. 12.46. 96. Maar nu weten we dus allemaal hoe hij dat deed. Kramer had namelijk een super turbo mega geheim pak. Het is een Olympisch jaar en dus is alles belangrijk. En jullie komen uit de kop van Noord-Holland. Is het de kop van Noord-Holland? waar jullie Ja. Noord-Holland-Noord. Ja oké. Ja, ja. Noord-Holland-Noord. Ja, okay. ja, okay. -Noord. Ja, okay. Noord -Noord. Ik neem aan dat je daar mooie slootjes hebt om te schaatsen. En je ziet er ook uit als mannen die wel weten hoe je... Op een boterham met pindakaas. Niet even onbelangrijk. Ja. Waland, daar kan je dus omheen schaatsen. Kijk, je kan echt een rondje Walend schaten. Hoop, dus... hoop ik dat het deze winter weer Erg kan. Goed. Doen jullie het dan in zo'n uh, strak nieuw pakkie? Of zijn jullie meer van de ouderwetse. Ja. Ja, dat, ja, dat, ja, dat Altijd. Heb een sponspak? Een dikke jas aan, en, uh, zoals iedereen, denk ik. Maar in februari, Sochi zitten jullie dan voor de buis? Uh, voor de, ja. uh, de 10 kilometer van Sven? Ja, misschien dat ik tijdens de 10 kilometer even wat drinken ga halen. Het <laughs> duurt al zo lang. Ja, je eerste <laughs> ja, rit. Je <laughs> ja, staan als iemand uit Oosbeetje Ja, jongens, laten we eerlijk het zijn. Het duurt lang, ja. Nou, Sven ja. Kramer is het iedere bocht straks weer even binnenkrijpen. Ja, even binnenkrijpen. Ja, je weet nooit wat er gebeurt. Binnen, buiten, binnen, buiten. Misschien nog niks. Jongens, dat, dat pak. Hè? Gaan we daar nog veel van horen? Is dat nee, je? dat is een beetje zo'n pak. Dat is een beetje om de... Een beetje zand in de ogen te strooien, toch? Nee, maar het kan toch niet dat aan het begin van het jaar... Mm -hmm. hij opeens zoveel sneller is dan de rest... en dan nee, twee dat... dagen later komt, hij heeft een nieuw pak. Dan, moet dat, dan denkt heel Nederland maar één ding. Wij gaan twee keer, minstens twee keer goud winnen. Want onze Sven Kramer heeft het beste pak uit de geschiedenis. Hij heeft een heel goed pak. Ja. waarom zou de rest dan niet zo'n pak hebben, denk ik? Dan? Ja, dat komt nog. Dat komt misschien ja. nog wel. Ja. Pak. Dus, Alle dus het ligt aan zijn pak? Ja, nee, maar het, het zit in details. Het zit allemaal in details. Ja, nee, Het ja, zou he? best kunnen. Ja, ja. Anne, we, we gaan Sorry. het aan deze gezonde ja, nee. Nederlandse schaatsers uh, ja. overlaten. Het pak, weten of vergeten? Vergeten. Okay. Vergeet me nou. ja, We eindigen weten of vergeten met serieuze bankzaken. Dames en heren. Ik heb het besluit genomen om per vandaag... vervroegd afscheid te nemen als bestuursvoorzitter. Wel overwogen, maar met pijn in het hart... Na 13 jaar in de toporganen van Rabobank te hebben gefunctioneerd, ja, we hoorden hier Piet Moerland. Hij stapt op vanwege fraude met de Libor-rente. Groot nieuws, grote boete. Maar weten jullie eigenlijk precies waar het over gaat, de Libor-rente? Ja, ongeveer. Nou, nee, niet helemaal. Nee, Ik niet in ieder geval. Dat is ook het gevoel dat wij een beetje hadden. Het is echt groot nieuws. Er wordt in alle talkshows over gepraat. Maar waar gaat het nou precies over? ik weet het niet ja, zijn, jullie klant, uh, zijn jullie klant bij de boerenleenbank ja ik ja, ja. Ik ook ja ja, ja. iedereen ja, opgegroeid is. in een dorp dus dan, ja, zeker er. in Noord-Holland dan is meestal ja. raap ja. en wat ik ook het mooiste vond ze hadden 746 miljoen uh, of 764 miljoen uh, boete krijgen ze geloof mm -hmm. ik uh -huh. maar dat hadden ze er toch apart gelegd Nee, ja, bank. ja, dat had ja, dan ja, dan hadden ze al Ze hadden het al ja. opgerekend. Maar ja. is het nou zo dat jullie dan nu eigenlijk twijfelen of dat je nog bij die bank wil blijven? Of hebben ze iets van: dat nou, het gebeurt overal. Ik denk niet dat een andere bank voor beter zal zijn. En het nee, gebeurt ook allemaal zo. in het Dezein. buitenland. Hè? Ja. Ja. Het heeft eigenlijk niks met Nederland te maken, maar toch groot nieuws. Ja, nou ja. Zijn we negatief met z'n allen over ja. die banken? Hoe zou dat toch komen? Ja, nee, dat is waar, maar goed. Hè. Je, we <lacht> mogen toch wel een beetje positiever zijn over de, over de economie en zo. Ja, maar dat was juist het probleem. Iedereen had bij de... Die denkt, nou, de ABN uh, AMRO is een probleem, die bank is een ja, probleem. Ja. Maar we hebben altijd nog we de ABN We hebben raad, altijd nog de ABN de de de ja, He? het vertrouwen van ja. Ja, die ja. bank. Ja, de self-employed natuurlijk. De self-employed, als ik jullie volgende week opbel, weten jullie dan nog wat de Libo-rente is? Nee, want ik weet het nu nog niet. Ja, oké, ga dat even vergeten, joh. Ja. Het is dus volgens mij voor het eerst, maar van uh, dinsdag 29 oktober onthouden we helemaal niks. Nee, ook niet dat uh, Louis Bond de nummer 5 van de PVV opeens nummer 1 is op zijn eigen lijst. En dat uh, Sven uh, ons nu op Hij zeker minstens twee bedrukt, keer goud gaat ja. opleveren in Rusland. Nee, dat gaan we niet onthouden. En dat ze fout zijn bij de Rabobank, maar niemand precies snapt waarom. Gaan we nee. allemaal vergeten. Gaan we allemaal vergeten. Uh, jongens, uh, leuk dat jullie meededen aan Weten Vergeten. Hebben jullie zelf ook genoten? Zeker. Ja. ja, ik vond het een fantastische okay. uh, quiz. Zouden jullie dan nu ook uh, uh, een liedje willen spelen... om uh, ja. de luisteraar ook nog weer ja. heel blij Gaan te maken? Doen. Gaan Weet we doen. Ie? Uh, highway Society. Highway Society. Highway Society. Oh, highways is ook weer een droom, Daar kun je weg bij dromen. Niet doen, de, doen de, Nee, dat houdt niet Beetje. als je op de highway zit in ieder geval. Dan zou nee. ik ook uitkijken. Niet de ogen sluiten, wel meeluisteren. Met de uh, self-employed. Het is 13 over 3. U luistert naar nog steeds wakker op Radio 1. En dit is hartstikke live Highway Society. Slow down, going with the speed of sound I know what you want Following isn't all you believe in You're drifting on a river stream That's caused by society Dreamer, reach my I will live op Radio 1 bij nog steeds wakker van Omroep WNL, de self-employed. Jongens, dankjewel voor nu en uh, blijf zeker nog zitten, want we willen nog veel meer muziek horen en nog met jullie praten. Is het allemaal goed? Ja, Mooi. Top. Straks gaan we iets lastigs doen, uh, Anne. Wat dan? Nou, onze verslaggever Rens, die leert elke week wat. ja En daar maakt hij dan een mooie reportage van. En dan kun je meestal meeluisteren. Maar dit keer hebben we een klein probleempje, want hij gaat namelijk leren uh, gebarentaal. Ja. Maar dat is lastig om dat, denk ik, op te nemen. Maar dus, als iemand het kan? Nou, dat is waar. Maar mocht het straks zo zijn dat er twee minuten stil is op zender... <laughs> euh, nou ja, goed, dan moet u maar meekijken via Radio1.nl. Dan heeft u misschien een idee wat er gebeurt. Ja. Het kan een lastig verhaal worden. Het is uh, 17 over drie. U luistert dan nog steeds wakker op Radio 1. Ja, en het afluisterschandaal in de Verenigde Staten... zullen het voorlopig nog uh, vrolijk door. President Obama kondigde al aan dat de acties van de NSA te gaan herzien. Zeker nadat uitlekte dat onder andere Angela Merkel afgeluisterd werd. Vandaag verschenen een aantal experts op het gebied van informatievergadering... voor een speciale senaatscommissie. Hoe dat voorlopig is bespreken we met onze man in Washington, Wouter Zantingen. Goedenacht. Goedenacht. Uh, zijn er vandaag nog meer lijken uit de kas gekomen? Nou, wat uh, vandaag gebeurd is, is dat uh, het hoofd van de uh, NSC, Keith Alexander, die uh, wilde wat tegengas geven aan alle beschuldigingen. En hij heeft gezegd dat uh, de NSC uh, absoluut uh, geen uh, Europese burgers afluistert. En dat als zij er informatie nodig hebben uit Europa, dat ze dan uh, vragen aan de AIVD of andere Europese organisaties of ze dan die informatie kunnen doorgeven. Zijn we eigenlijk een beetje aan het ontkennen? Uh, ja, Liegen, misschien ook. Ook al. <laughs> die, die indruk kreeg ik inderdaad al uit wat je zei. En Obama zegt zelfs niets geweten te hebben van het afluisteren van andere wereldleiders. Is dat dan ook zo'n leugen? Het klinkt niet echt geloofwaardig, toch? Ik bedoel... Als je kijkt naar wat er met informatie zou gebeuren als Merkel wordt afgeluisterd, dan zou het waarschijnlijk gebruikt worden om Obama een sterke onderhandelingspositie te geven als hij gaat overleggen met Merkel. Dus dan moet hij op een gegeven moment wel weten van nou, ik zeg wel hele goede informatie, want ik weet precies wat hij denkt. Dus als Obama het niet had geweten, lijkt me sterk aan de andere kant ook wel uh, een beetje eng zelfs als Obama het niet zou weten. Want dat zou dus betekenen dat die veiligheidsdiensten dus van alles doen, zelfs gewoon zonder toestemming van Obama. Ja, want dan ga je lijkt, uh, je afvragen. Ja, lijkt me dan dat Obama niet En ja, dan vraag je je automatisch af, wat weet Obama nog meer niet? Of wat weet hij wel? Ja, en dat ook. Het, het, het, het probleem met, met die uh, veiligheidsorganisaties hier is natuurlijk dat het uh, allemaal zo geheim gebeurd uh, is. Uh, je hebt je tien hebt, uh, uh, uh, verschillende uh, veiligheidsclearances hier. En, en uh, als je de één hebt, mag je niet met die andere praten. Dus uh, ja, er, gaat, er gebeurt hier van alles. En niemand heeft eigenlijk echt het overzicht over wat er uh, ja, allemaal gebeurt. En zeker het, het, het volgt niet. En ja, toch komt het nu aan het licht, hè? Dus uh, de NSA moet op de schop genomen worden, volgens de president. Ja, waar komt dat dan ineens vandaan? Ja, dit heeft toch wel echt te maken met het, uh, het, het steeds weer die nieuwe lekken van, uh, van Edward Snowden. Want dit komt daar ook wel weer even vandaan. En uh, je ziet ook echt wel een kanteling in het debat hier. Eerst uh, bijvoorbeeld uh, Diane Feinstein, dat is ongeveer... De, de, de senator hier die in het meeste midden zit van alle senatoren... die vond uh, Snowden uh, een verrader en dat was het einde van het verhaal. En zij was het, die, uh, die vandaag heeft gezegd dat uh, nou, de NSC wel te ver gaat... zeker met het afluisteren van, uh, van, van ge ja, geallieerde uh, hoofden van de regeringen zoals Merkel. En uh, die vindt dat er wat moet uh, gaan veranderen. Dus ja, er is echt wel een verandering uh, gaande hier. En dat is wel interessant, want het is echt voor het eerst iets, 11 september dat er hier nu een debat is over de rol van de veiligheidsdiensten Want tot nu toe was het... Ja, elk debat werd in de kind gesmoord op te zeggen van... Ja, maar we willen voorkomen dat er ooit weer een aanslag is. Dus uh, we moeten doen wat we moeten doen. Maar is het niet dan ook uiteindelijk het gevaar dat er dan zo'n debat is... dat iedereen het erover eens is dat ze dit nooit meer mogen doen... maar dat het allemaal zo geheim is dat ze het stiekem toch lekker doen? Uh, ja, dat is wel het gevaar. Uh, ze proberen ook wel uh, checks en balances in te bouwen. Hè, dat, dat ze kijken van wat, wat er gebeurt... Uh, en, en of ze daarin te ver gaan. En vandaar ook dat ze dus uh, uh, uh, speciale uh, geheime rechters hebben die dan kijken of een, ja, zo n, zo n, een soort van huiszoekingsbevel om jouw telefoon af te luisteren of dat dan wel of niet ge, geoorloofd is. Uh, uh, en, en dat zal waarschijnlijk nog verder aangescherpt worden. Ook uh, de, net als wat we in Nederland hebben, we een soort van commissie stiekem met hier. Uh, en het Senaat die, uh, die heeft in, in Amerika er wel door dat ze toch wel ook een flink deel van de informatie niet kregen. Want ...van hij Fijn en die zei, dus ik heb nooit geweten dat wij Europese leiders afluisteren... ...terwijl ik in die, in die commissie stiekem zit. Ik zou het eigenlijk allemaal moeten weten. Ja. Dus ja, ze, ze, de, de senatoren gaan nu vragen om veel meer informatie. Maar dan moet er een commissie komen die mag afluisteren bij de mensen... ...die de rest van de wereld aan het afluisteren zijn. Wordt wel heel ja, onoverzichtelijk. Ja, bedoel, wij, wij krijgen uiteindelijk nooit meer, uh, uh, nooit meer te horen over deze informatie... Maar uh, ze gaan proberen achter de schermen wat meer controles in te bouwen. Ja. Maar ja, daar hebben wij weinig natuurlijk uh, nee. aan te zeggen. Je zei net, dit komt natuurlijk uit de koker van Edward Snowden. Um, uh, in Europa beginnen steeds meer mensen respect voor hem te krijgen... en uh, um, echt te waarderen wat hij naar buiten brengt. Verandert dat in Amerika ook al een klein beetje, hoe ze naar hem kijken? Of is hij nog steeds een landverrader? Ja, hier in de bubbel van Washington, DC zie, zie je gewoon heel duidelijk een landverrader. Want... Uh, hij heeft een eet afgelegd, en als je daar tegen gaat, dan zijn die mensen er heel makkelijk in. Ik denk dat je de, in de rest van Amerika gaat, gaat vragen: het gewoon Amerika, dat mensen wat veel sympathieker naar hem kijken. Maar in Washington, D.C., de Company Town: hè. als jij de federale overheid verraapt of tegen, tegen spreekt, dan, ja, dan ben je niet zo uh, niet populair. En uh, uiteindelijk, um, hoe gaat dit nu opgelost worden met de NEC, denk je? Is het, komt er daadwerkelijk nog schot in de zaak? Gaan ze meer openheid geven of blijft het echt zo vaag? Uh, ja, ik denk dat er wel wat gaat gebeuren, maar dat wij er weinig van gaan merken. Ik denk ja. dat we de senatoren meer informatie gaan krijgen. Uh, maar ja, daar hebben wij natuurlijk niet te lang. Ja, maar... het, het zou kunnen. Kijk, dit gaat elk jaar gaat er steeds meer, meer geld naar de NEC. En het zou kunnen dat het nou voor het eerst een keer uh, uh, niet gaat gebeuren. Dat... Dat dat een keer gaat Ze gaan het nu toch niet ineens geheim houden? <laughs> uh, nou ja, dat zou kunnen. Wouter <laughs> Zantingen, het. jij probeert in ieder geval voor ons altijd de onderste steen boven te krijgen. Dank je wel daarvoor. Ja gedaan. Ja, de meeste mensen spreken Engels of Duits of Frans. Um, maar um, ja, de taal die R R Rens Goosling zometeen gaat leren... Die spreken weinig mensen. Ja, nou, dat vooral spreken ook niet eigenlijk. Nee, nou spreken inderdaad niet. Ik heb ik ken wel een paar dingen hoor. Ja, ja zal ik het doen en dan moet doe jij eens. raden wat ik doe, hè? Um, Dit is geïmproviseerd natuurlijk. Alleen de mensen die Radio1.nl zitten te kijken, die kunnen zien wat, wat ik doe dan eigenlijk, zou je zeggen. Um, deze deze ken je wel, denk ik. Uh, wordt een soort biertje getapt. Ja, dat me? is een biertje. Ja, dus, dus Dat doe je tappen, ja. Zo doe ja. Je, ja. En verder heb ik wel eens geleerd... dat als je uh, in gebarentaal... als je dan iemands naam spellen moet... dan duurt dat heel lang. Ja. Dus dat spel je één keer... en daarna geef je een karaktereigenschap van die persoon mee... om daarna nog de naam aan te geven. Dus stel nou dat je uh, mij zou willen noemen... dan ga je eerst ga je alle letters doen. Dat, dat zijn van die, van die lettertekens. Uh, en daarna zeg je dus... Daarna van, nou, dit is dus vanaf nu... En in mijn geval zou je daar dus deze van kunnen maken. De handen worden karakteristiek over elkaar gewreven. Wat eh, doe je inderdaad vaak? Ja, maar wat, wat is dat voor karaktereigenschap? Wat denk je dat dat betekent, dit? Die trick nu. Nee, ja, in dat geval ja. zou het die trick betekenen, maar dat, het is enthousiast. Enthousiast, oké. Okay. Ja, dus in dat geval zou je mij als enthousiast typeren. Eh, ja. Dat heb ik wel eens gehoord dat je dat zou kunnen doen bij mij. Het is een, een lang verhaal om in te leiden dat Rens Goosling onze uh, verslaggever, de jongste verslaggever van uh, Radio 1, uh, op bezoek is geweest bij Rut. Zij is tolk, uh, tenminste, zo heet het in, in onze Volksmond. Maar als je echt goed uh, wil zeggen wat zij nou precies is, dan zou je dit moeten zeggen. Tolk Nederlandse gebarentaal. Dat is mijn uh, fulltime werk. En daar uh, kan ik goed van leven. <laughs> goed van leven ook. Ja, ik uh, kijk, het is altijd. Uh, ik zeg niet van uh, wow, wat veel geld of zo, maar het is gewoon. Nou, ken ik eigenlijk helemaal niemand die dit werk doet. Is het zo dat er heel weinig mensen hierin zitten in deze business? Nou, zover ik weet zitten we nu op 700, 800 tolken ongeveer. Ja, de, het is een vrij kleine groep. Maar er komen gelukkig elk jaar meer doven bij. Of meer doven en ook meer tolken bij. Waar begin je dan? Wat zijn de eerste stapjes om het, om het dove tolken te leren? Uh, gebarentolken. Je, je gaat een opleiding volgen aan de Hogeschool Utrecht. Uh, dat is een uh, vierjarige hbo-opleiding. En uh, ik maak altijd grapjes, want in de eerste paar maanden leer je je naam spellen, uh, tellen, kleuren en wat voor kleren je aan hebt. Dus de eerste keer dat je daadwerkelijk het wild ingaat om met doven contact te maken, is eigenlijk het enige wat je kan zeggen. Hallo, mijn naam is Rut, ik ben uh, 27 jaar oud en ik heb een blauwe trui aan. Dus uh, dat was toen voor mij echt een heel erg een, zo een beetje van zo'n shock. Want je ziet allemaal mensen gebaren en het gaat heel snel en heel hard. En uh, daar sta je dan met je, met je nou, 150 woorden vocabulair en dan is dat heel eng. Ja, ik moet wel zeggen, um, als ik het zo allemaal hoor... volgens mij ga ik dit niet in vier minuten leren. Nee, nee het is uh, gebarentaal. Ik denk dat je nooit klaar bent om te leren. Zeker niet als het niet je moedertaal is. Maar... Uh, ja, het is een vierjarige hbo-studie. En dat is met een reden een vierjarige hbo-studie. Ja. Ook, ook al ben je elke dag ermee bezig. Je zal toch, uh, toch sommige, sommige um, ja, fi fijne dingetjes die, waar je gewoon aan kan zien... dat iemand vanaf zijn geboorte of vanaf het begin van zijn taalontwikkeling gebarentaal spreekt. Dat zal je denk ik als tolk nooit 100 procent... Uh, kunnen bevatten of kunnen doen. Ik weet van een aantal tolken, die uh, zitten daar voor 99,99 procent. ,99 en dat is ook altijd heel fijn om die, uh, om die te zien gebaren, zeg maar. Maar ja, dus het is niet zomaar iets wat je in vier minuten leert. Nou, was mijn droom altijd om bij de radio te gaan. Is het dan ook altijd jouw droom geweest om uiteindelijk als tolk het leven door te gaan? Nee, eigenlijk niet. Ik ben ooit begonnen als danseres. en uh, ja, Dus dat is totaal wat anders. Toen ben ik uh, fysiotherapie gedaan, gaan studeren om dat te ondersteunen. Maar uh, ik kwam er eigenlijk achter dat uh, de hele dag uh, met mijn handen aan mensen zitten... dat dat uh, toch niet helemaal het doel van mijn handen was. En toen uh, ben ik eigenlijk op deze opleiding uh, terechtgekomen... eigenlijk via de website van oh gebarentaal, oh, dat lijkt me wel leuk... Nou ja, en uh, ik was een week op school en toen dacht ik... oh, dit wil ik de rest van mijn leven doen. Dus je was eigenlijk een van de velen die gewoon eigenlijk niet zo goed wist... wat hij wilde doen en maar iets ging doen. En uiteindelijk is dit toch iets geworden wat je heel leuk vindt. Ja. Nou zitten we al een tijdje te praten en beweeg je heel veel met je handen. Is dat gewoon iets van nature wat je moet hebben? Uh, nee, want ik ken ook genoeg tolken die heel erg gewoon hun handen... als ze niet aan het werk zijn op hun schoot laten liggen. Maar ja, ik deed dat al van nature. En sinds ik tolk ben is dat alleen maar erger geworden. Wanneer ben je een goede tolk? Uh, je bent een goede tolk als je onzichtbaar bent in de situatie. Dus als het eigenlijk niet meer opvalt dat je aanwezig bent. Wat zijn dingen die ik thuis zou kunnen, um, kunnen beginnen om te oefenen? Nou, toch het, uh, toch het handalfabet. Je zou op, uh, als je gewoon gebarentaal intypt op, op Google... dan kom je op verschillende websites. Uh, nou, bijvoorbeeld die van Wereld uh, of die van Want uh, to communicate Dat is ook een gebarentaal. Uh, of een bedrijf wat gebarentaal had. Of het Nederlandse Gebarencentrum. Die heeft ook uh, een heleboel gebaren op hun website staan. Die je gewoon zou kunnen oefenen. Dus daar zou je mee kunnen beginnen. Of een korte cursus van tien lessen kunnen volgen. Ja, u hoorde een verslag van... Uh onze uh, Rens Goosling. En ik hoorde net, dan weer achter de schermen... dat deze mevrouw het fantastisch uit kan leggen... maar dat er dan weer nog twee andere versies zijn van de Engelsgemaartaal. Ja, Engelske maar zij is, zij, deze vrouw wist toch wel waar ze het over had eigenlijk? Ja, nee, zeker. Ze kon het een stuk beter uitleggen dan ik net ja, van tevoren. Nee, dat, ik, want dat, ik kan eigenlijk alleen een biertje bestellen in gebarentaal. Daar kom je ook niet heel erg ver mee. Zal we het wat hebben over wielrennen? Ja, Bobby Traksel. Die is werkloos. En die gaan we zo meteen bellen. Werkloze wielrenners Zo wordt het zo meteen. Na, Blaze van Crystal Fighters. Do you want to go to the plage with me? I'm going down down down never in the morning most beautiful girl I have ever seen. Gone down De van 2011 van Crystal Fighters. En ze staan uh, aanstaande zaterdag in Vredeburg in Utrecht om te spelen. En volgens mij zijn er zelfs nog kaarten voor. Zouden ze ooit nog zo'n hit maken, Diederik? Nou, ze hebben het geprobeerd. Maar inderdaad, het uh, laatste album is een bescheiden succesje. Maar zeker niet zo groot als deze. Uh, er stond zeker niet zo'n grote hit op, nee. Maakt het uh, drie minuten over half vier. Tijd om bijgepraat te worden over het belangrijkste nieuws uit de nacht. Het Nieuwsminuutje met Vera Simons. Ja, goedenacht. De Mexicaanse politie heeft de lichamen van vijf mannen gevonden in een verlaten auto. Het zou gaan om het zoveelste geval van geweld tussen drugshandelaars en de zogenaamde self-defense forces. De lichamen werden opgestapeld onder vuile kleren en plastic dozen en in de auto lagen ook kogelhulzen. Autoriteiten doen nog geen uitspraak of de moorden gekoppeld kunnen worden aan de gevechten... die het afgelopen weekend plaatsvonden tussen drugskartel en zelfverdedigingsgroepen. Drie op de vijf Amerikanen zijn voorstander van de doodstraf. Dat is het laagste aantal in meer dan 40 jaar. Dat bleek uit een peiling van Gallup. Het standpunt over de, doodstap, over de doodstraf is nauw verbonden met de politieke voorkeur... zo blijkt uit de resultaten. Van de Republikeinen zegt 81% voor de doodstraf te zijn... en bij de Democraten is dat 47%. De Spaanse Socialistische Partij wil dat het lichaam van oud-dictator Franco wordt opgegraven. De partij heeft een wetsontwerp ingediend... omdat Franco niet zou thuishoren in de Vallei der Gevallenen ter noorden van Madrid. Generaal Franco, Franco regeerde Spanje van 1939 tot 1975. Hij werd bijgezet in het oorlogsmonument... te midden van 35.000 slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog. Tegenwoordig worden daar niet alleen de slachtoffers van de burgeroorlog herdacht... maar ook die van de dictatuur van Franco. De partij noemt Franco een vijand van de democratie. En Franco's lichaam moet volgens hen worden overgedragen aan zijn familie. Of anders worden begraven op een plek die meer geschikt is. En op de Japanse beurs is de Nikkei nog steeds aan het stijgen. Momenteel 1,27 in de plus. Tot zover. Het minuutje. Dankjewel Vera Simons. Werkloze Belgische en Nederlandse wielrenners hoeven niet langer zonder een baan te zitten als het aan de wielervakbond en haar voorzitter Bobby Traxel ligt. Ja, de renner in Rusten is zelf ook op zoek naar een uh, nieuwe ploeg, maar heeft uh, nu het idee opgevat om een ploeg op continentaal niveau op te richten. Onder andere Kenny van Hummel zou zijn ploeg moeten komen versterken. Uh, Bobby, goedenacht. Ja, Wat is precies het idee van die nieuwe ploeg van jou? Nou ja, kijk, er staan heel veel uh, renners op straat. Hè. Wereldwijd praten we over 135 uurrenners die door het wegvallen van vijf ploegen uh, zonder, uh, zonder ploeg zitten voor uh, 2014. Uh, en daarmee spreken wij met, uh, met tien Nederlanders en uh, ik denk het dubbele aantal in, uh, in België. En daar hebben wij het idee opgevat om, uh, om het initiatief van uh, een aantal mensen goed te steunen en zelf uh, actief mee te, te helpen om uh, een ploeg uh, op poten te zetten. Om uh, toch uh, zoveel mogelijk uh, wielrenners uh, van Nederlandse en Belgische bodem te redden. Ja, en het bijzondere is dat dat vanuit de wielervakbond zelf gebeurt. Uh, de ploeg zelf wordt niet uh, geleid en ook niet uh, gefinancierd door uh, mensen van de vakbond. Daar uh, is de capaciteit niet voor. Uh, maar wij steunen wel uh, ja, zwaar het uh, initiatief. En zelf uh, ben ik ook wel een van de drijvende krachten achter om uh, te helpen om sponsors te vinden hmm. voor de ploeg. Ja, het klinkt een beetje alsof je bij de FNV zit en ze eigenlijk een, een, een, een schoonmaakbedrijf oprichten. Uh, of in ieder geval daar sterk aan gelieerd zijn om hun eigen schoonmakers in dienst te nemen. Het is eigenlijk wel een slim idee, lijkt me. Is het haalbaar om zo'n ploeg op te richten? Nou, is, uh, ik denk het is zeker haalbaar. En we praten natuurlijk over veel minder geld dan, uh, dan bijvoorbeeld een uh, World Tour team... waar andere sponsors uh, proberen ja. te linken. Dat is het verschil met een continentaal team, uh, wat er in Nederland uh, is. Zijn er wel continentale teams nog in Nederland, bijvoorbeeld? Ja, er zijn zeker continentale teams zoals uh, Koga, Piels, uh, de Rijken. Dus die zijn er zeker. Ja, en dat is te maar... financieren, zeg jij? Ja, dat is denk ik te financieren, omdat je dan met minder uh, renners kunt rijden, uh, waardoor je een, uh, een enkel programma gaat rijden, waardoor je dus minder materiaal nodig hebt, minder renners nodig hebt, minder personeel nodig hebt, en uh, ook minder voertuigen, waardoor de kosten lager zijn, maar waardoor je wel uh, de renners de mogelijkheid biedt om een jaar te overbruggen uh, richting uh, seizoen 2015. Ja, en ik, ik, Kenny van Hummel is een, een goede sprinter, jij bent zelf ook geen misselijke renner. Zitten jullie wel te wachten op een continentaal team? Jullie willen toch liever op het hoogste niveau acteren? Ja, natuurlijk willen we op het hoogste niveau acteren, maar uh, er zijn gewoon geen plekken op het hoogste niveau. De geruchten zijn dat in 2015 uh, twee, drie nieuwe ploegen bij uh, bijkomen op het hoogste niveau. Maar ja, in 2014 momenteel niet, dus we moeten een overbruggingsjaar hebben. Ja, als je dat niet kunt overbruggen, dan is het helemaal voorbij, want je kunt er helemaal niet in de kijker rijden. Mm -hmm. Maar dan lig je er ook uit en dan uh, gaat het waarschijnlijk niet meer lukken om in 2015 terug te komen. Dan zijn er nog zes Nederlandse profs op zoek naar een baan. Uh, volgens jouw papieren in ieder geval, die je waarschijnlijk ook bij elkaar verzameld en gebeld hebt. Um, als ze nu die baan niet vinden, dan is het toch eigenlijk simpelweg zo dat ze dan eigenlijk gewoon geen prof meer zijn? Ja, het zijn er uh, tien. Maar uh, daar hebben er al een paar aan aangegeven dat die eigenlijk geen zin hadden om uh, druk op zoek te naar nog iets anders. En die eigenlijk al uh, ja, gestopt zijn met zoeken. Mm -hmm. Maar uh, inderdaad, als, uh, als dit niet gaat lukken... dan uh, zijn er nog maar weinig plekjes om uh, een aantal renners op te vangen. Ja. En dan ben je nu eigenlijk dus op zoek ook naar een, team, naar een sponsor... die je team één jaar draaiende kan houden. En één jaar is eigenlijk genoeg. Ja. Ah, dat is een helder verhaal. Maar voor de duidelijkheid... Uh, uh, jullie willen denk ik wel meer doen dan alleen je conditie op pijl houden met dat team. Zijn er ook ja, nog ambities? Wa uh, aan wat voor koersen denk je? Tuurlijk. Uh, we hopen op, uh, op wedstrijden van de Vlaanderen Classic. Dus bijvoorbeeld uh, Omloop het Nieuwsblad, Cunemus uh, Cunemus, Torsten Vlaanderen, uh, Driedaagse van de Pan, wow. uh, Allemaal gewoon grote semi klassiekers net onder de World Tour niveau. Ja, en, mooie, uh, mooie koersen toch? Voor een, sprint, sprinter, een sprinter als Kenny van Hummel bijvoorbeeld. Absoluut, en maar ook uh, voor een jongen als uh, bert Linderman Lindeman. En, uh, de, en, en jongens die uh, Maurits Lammertink, die bijna een Giro rit wint, maar zonder ploeg zit. Dus er zijn gewoon een hoop mogelijkheden voor, uh, voor de jongens. En nu is dit een, een, een project voor Belgische en Nederlandse wielrenners. Maar je zegt net zelf, het zijn er 135 over eigenlijk alle wielerploegen. Kunnen er ook buitenlanders zich aanmelden? Je kan een aardig team vormen volgens mij. I inderdaad, je kunt een uh, serieuze ploeg uh, vormen. Want uh, bijvoorbeeld de Lewis Leo Sanchez die is ook gewoon nog, uh, nog vrij. Zo. Uh, maar ja, dat zijn inderdaad al uh, serieuze, serieuze coureurs. Maar we moeten dit uh, beperken tot uh, Nederland en België, anders uh, is het uh, eigenlijk helemaal niet haalbaar om te communiceren. in korte termijn. Maar als Louis Leon, die wil vast wel voor een, een schijntje uh, zich in de kijker rijden? Ja, ik ben, ik ben bang voor niet, maar uh, dan, dan had hij zeker al een toe gehad. Ja, dat is natuurlijk ook weer zo. Maar uh, hij mag dus uh, zelfs als de nood aan de man komt uh, niet uh, bij jullie aankloppen, dat is echt Nederland en België alleen? Wij moeten het zo met Nederland en België houden. We moeten veel, zoveel mogelijk jongens uit onze eigen omgeving zien te redden... voor, voor on op straat komst staan. Nou, onze sympathie hebben jullie. Al was het alleen maar omdat je om tien over half vier... s'nachts nog even je wekker voor ons hebt gezet. Bobby al succes met dit plan. En hopelijk zien we je volgend jaar... in een van die mooie klassiekers die je net noemde. Ik hoop het. Dank u wel. Uh, Zometeen dan uh, gaan we de dag afsluiten met wat nieuws uit de kantlijn. Um, volgens mij hebben we een man die zich inzet uh, uh, tegen kanker. En um... ja, die loopt in een roze ja. pak het hele land door. Ja, ongetwijfeld <laughs> opvallend daar in ja. Limburg is hij nu. Ja. En uh, we hebben uh, twee e baby-eekhondjes. Nou, ik bedoel maar, nieuws ja. in de kantlijn. Uh, Zeker. Uh, ja, absoluut. Maar uh, eerst is uh, bij ons aangeschoven Vera Simons. Die heeft met allerlei televisieschermen voor haar neus gezeten uh, de afgelopen avond. Daar heb je een mooi overzicht van gemaakt, toch? Ja, klopt. Vandaag begon bij RTL4 het nieuwe kookprogramma Taste. Daarin wordt gezocht naar de beste professionele en amateurkoks van Nederland en Vlaanderen. En persoonlijk vind ik vooral de Vlamingen uitblinken deze avond. Mijn plaat is, mijn integrataris klaar. Ja, ben content. Nou, het is toch Keer tof, keer lief? Ja, het gaat hier om een keilief lief uh, fish and chips recept. En de vraag is natuurlijk, wat vindt de jury ervan? Het is voor mij geen fish and chips. Anno 2013 in de taste. Ja, gefrituurde kartonnen doos. En de vissoort die je gebruikt? Klades, vis van het jaar. Wanneer heb je die gekocht? Gisteren. Gisteren dus daarmee. Ja, en die heeft de ganse nacht in mijn koelcel gelegen. Dus ik vind dat raar. Ja, sorry. Ik ga toch morgen eens naar die groothandel gaan en bedenken voor mijn zo slechte kwaliteit, lief. Ja. Ja. Ik heb hier wel een vraag over. Yeah. Ik heb hier de promo voor gezien en wij hebben het programma niet kunnen kijken, misschien veel andere mensen ook niet. Is dit nou gewoon een rechtstreekse variant van The Voice? Het is um, dat Hollands Cartelend, heb je geloof ik ook vier juryleden die dan voor of tegen stemmen. Dat is hetzelfde idee. Ze krijgen iets te proeven en dan drukken ze op een groen of een rode knop. Ja, dus ja, want de voice, de taste, daarom dacht ja, ik dat het meer of meer hetzelfde precies. was. Maar er zit geen stoel in. De, de stoelen draaien niet om, maar er wordt wel veel geproefd, veel afgezeken. En, uh, en B zit er niet in. Nee, die zit er ja. niet in. Dus ja, zo, dat misschien gaan we wel eens kijken dan. Je hoort daar misschien al in het vorige mediaoverzicht. overzicht: de Ze is een van de sterren in het SBS6-programma... SBS de Leukste Families van Nederland. En naast de stemmetest ging ze vandaag ook bij een paranormaal persoon langs die aan haar voeten kon aflezen wat voor iemand Donna is... en aan haar liefdesteentje wel te verstaan. Voor je lichaam zou je best wat meer seks mogen hebben. Ik heb wel regelmatig seks, hoor. Klein zijn heeft ook zijn voordelen. Mijn neem je in elk hoekje op. En oh. jullie moeten meer moeite doen om een bepaalde stand te, creë te creëren. Ik zeg altijd van... Ik heb een mut zoals een emmer, en je moest dus weten. Ja, zelfs ik begrijp die uitdrukking niet. Wat was die, kun je dat laatste zin nog een keer herhalen? Dat, dat haar mut groot is. Dan ik, nee, begrij ik, ik begrijp hem niet emmer. hoor. Nou ik... ja, goed, dit is iets wat. Dit, dit weten onze luisteraars. D dit is. Dit, dit, hier kan voor gebeld worden. Het is verdorie 17 voor 4 s'nachts. Ik mag hopen dat er geen kinderen meer luisteren. Wel maar even 0800 1121. Er zit iemand te grijnzen bij de telefoon. Die heeft heel veel plezier om hier. Die gaat met heel veel plezier uw telefoontjes hierover beantwoorden. Ik wil het antwoord weten. Ik heb een muts als een emmer. Het is echt gezegd. Het hoeft ja. niet weggepiept te worden. Ga maar snel verder. Ja, we moeten er nog eigenlijk ook even vandaag op terugkomen, vind ik. Want uh, maandag is het programma Roy Donders, de stilist van het zuiden... op RTL oh. van start gegaan. En in deze serie stelt de Tilburger vrouwen uit... voornamelijk woonwagenkampen. En hij staat bekend om zijn nu al legendarische huispakken. Hij komt vanavond langs bij RTL Boulevard... In om je een indruk te geven. Heb je een huispak bij? Ja, die hebben we bij. Het ja. is eigenlijk gewoon een, uh, ja, een joggingpak... Het is dus ja. van joggingstof en dan, uh, die zijn dan een beetje opgepimpt en versierd uh, met glittertjes en steentjes. Ja, joggingspakken dus. In de wijk Broekhoven wordt Roy als een held ontvangen... en Omroep Brabant ging vandaag langs bij de bewoners. Wat betekent dit voor Broekhoven? Een heel andere naam misschien, hè? Niemand zo negatief. Onze held. Ik, ik heb er gewoon geen woorden voor, dus, uh, ja, het overkomt er allemaal. En, uh, ja. Ik had het eigenlijk niet voor. Ja, dat was zijn moeder die uh, toen geëmotioneerd wegliep. Tot slot bij Man bij het Hond vandaag een prachtig item over de selfie. Het fenomeen van het maken van een zelfportret met je smartphone die is nu zelfs opgenomen in de Vandalen. Dus ging het programma langs bij de oudere generatie om ze hier kennis mee te laten maken. En dan is het de bedoeling dat u hem publiceert op social media. En dan kunt u namelijk kijken hoeveel likes u erop krijgt. Je spreekt akere van mij. Oh. Ja, de twee gezellige buurvrouwen hadden dus een selfie gemaakt en vervolgens werd die op Facebook gegooid. Hoeveel likes denkt u op te halen met deze foto? Nou, weinig. In dat gezicht, in ieder geval. Zelfkennis. <laughs> Even wennen voor de oude dames dat de hele wereld tegenwoordig draait om het aantal likes op Facebook. Heeft u al wel uh, likes? Erop. Wie is zijn moeder? Likes. Wat is dat? Op de foto van die duimpjes? U heeft nog geen likes. Eentje. Eentje al? Eentje. En de buurvrouw? Geen, geen flauw idee. Ja, prachtig was dat. Dat was hem voor deze week. Dankjewel. Ja, dankjewel. Mooi overzicht. Ik ben wel benieuwd naar al deze programma's ook. Het is inmiddels uh, kwart voor vier. U luistert nog steeds naar Nog Steeds Wakker. En als u dat al een tijdje doet, dan heeft u gehoord uh, dat uh, de self-employed vandaag de gast is. Nog, nogmaals welkom, jongens. Ja, welkom. Jullie zitten eigenlijk de hele tijd bij ons in de studio, dus uh, er is weinig uh, welkom te heten aan. Uh, ik heb net al gevraagd wat jullie vandaag gedaan hebben. Um, wat moeten jullie morgen doen? Met werken? Nee, ik hoef niet te werken trouwens. Ik ook niet. Jullie hebben vrij vrijgenomen... Ik heb ga eerst een tijdje in mijn bed liggen. Ja, <lacht> ja we hebben allemaal, allebei toevallig morgen vrij ook. Ja. Dus ja. is, uh... en, jullie zijn nu met z'n tweeën en, en normaal gesproken met z'n vijf. Dat gaat hier <lacht> eigenlijk bijna niet in de studio. Um, maar um, stel, we gaan naar een optreden toe. Wat is er dan anders dan dat er nu is? Uh, nou ja, in ieder geval, dan zijn we met z'n vijven. Dus dat is al een verschil. Er zijn nee, niet het drie mensen al... niks te doen. Ja, nee, er zijn niet drie mensen. Nee, we spelen normaal gesproken. De bezetting is, uh, is uh, drum, uh, bas, uh, uh, twee uh, of drie gitaren... en, uh, en uh, zo nu en dan een, uh, wat toetsen erbij. Ja, en het is allemaal wat groter, wat, uh, wat boombastischer... wat melancholischer. Elektrischer. Wat elektrischer, Ja. En wat Limburgse dan ook. Ja, maar ja, ja. ja, het is maar dus, sinds, sinds kort dat, uh, dat we met z'n vijven zijn ook. Dus en waarom moest dat vijf was vanwege dan mee? de nieuwe plaat eigenlijk. Ja, die heb ja. ik nu in mijn handen, maar er zit zo'n ja. stom cello omheen. Ja, dat is juist wel handig. Hoezo? Ja. Dat kunnen zien wat mooi nieuw is. Als we, als we oh. ze over tien jaar nog niet verkocht hebben, dan zijn ze nog als nieuw. Ja, oh, oké. Okay. Nou, maar sleep je ze elke nou, ik moet mee. Ja, en, en als hij heel bekend wordt, dan ik hem nog in de cellofaan zitten. En dat is net als ja, hij met zijn slikker. Nee. Je, je gaat hem zo thuis nee, luisteren. Nee, er, uh... er zijn twee gradaties in irritante cellofaantjes overigens. D dit val, deze val, deze nee. valt mee. Dit is he? zo ja. eentje die kan rekken. Maar je hebt ook van die cella waar je met je vinger dan. Ja. eigenlijk onder zou moeten kunnen. Ja, om de jewel case te zijn. Nou, die hier. zijn frustrerend, ja, jongen. Maar de deze, deze was vrij makkelijk open te maken. Ik ja. heb hem nu open. En uh, ja, er zit geen boekje in. Maar er staan wel uh, wat, uh, ja, wat mensen in genoemd natuurlijk. Er staan geen teksten in. Maar er staat wel een boom op de voorkant. Waarom is dat? Hij heet Treehouse. Dus als je goed kijkt, staat in die boom ook nog een huisje? Dat is ook een huisje. En uh, bouwden jullie vroeger graag uh, bomenhutten? Nou, dat bomen is wel hutten? een beetje het idee, ja. het was, ah. uh, Wij hebben, wij hebben met, deze, met deze nieuwe plaat, dit is ons tweede album. En met uh, het vorige album hebben we, hebben we eigenlijk uh, gedaan met, hebben we met een producent gedaan. En mm -hmm. hebben we wat groter aangepakt. En het nieuwe plaat hebben we eigenlijk helemaal zelf gedaan. We hebben een eigen, uh, een eigen studio die we kunnen gebruiken om, uh, om onze plaat op te nemen. Ah. En we hebben alles weer zelf gedaan. We, we zijn eigenlijk weer terug naar onze roots gegaan. De bandnaam de self-employed. Het zelf ja. En uh, we zijn helemaal teruggegaan naar de basis. En uh, uh, ja, dan uh, kom, kom je ook weer een beetje terug in je eigen boomhut... Ja. waar je je distanceert van de rest van, de, van alles om je heen. Maar en, het is uh, ook een hele kleine boomhut in een heel hoge boom. Ja. Maar voelt het dan ook zo dat je echt helemaal zo ver weg van de wereld bent... dat je zelf je eigen plaat maakt? Ja, zo kan het wel voelen, Ja? Ja. ja. Ja, wij hebben wij, hebben, wij hebben het, het, de plaat hebben we grotendeels hebben we geschreven. In een uh, gingen we op een echte hutje op de hei hebben we geschreven. We hebben een week daar gezeten met elkaar. We hadden wat basisdingen. We hebben daar een week met elkaar gezeten en hebben we gewoon uh, ja, 24-7 hebben we daar geschreven gewoon. Dus van, van de boomhutten die jullie vroeger bouwden in Waaland. Ik kan me er iets bij voorstellen. gingen jullie later in een hutje op de hei datzelfde boomhutje proberen. Die sfeer proberen te krijgen en daarmee het ja. album te maken. Nou, We hebben ja. een mooie inzage gekregen. We hebben al drie liedjes van jullie gehoord. Nog eentje willen we er graag horen als dat mag. Ja. Ik wil graag tuurlijk. nummer twee van de CD aanvragen. Misschien? Nee. <laughs> Jullie hadden het. het is, ja, is, is, is, is hem ook. Het song, dat ja. is hem ook. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Met nummer 2 van de CD. Ja. Okay. Uh, mocht u de CD willen kopen, dan uh, weet u dat nummer 2. Dit liedje is. hij: Love Song. Het is 12 voor 4 en het is de self-employed voor de laatste hier. Dus luister goed. zijn nog steeds wakker. live in de studio. Omroep BNL, Radio 1. We don't know what's going on In our lives In our lives Loads of money and matter Has a higher value than the love for someone those lies those lies those lies we aren't who we are because of love but because of the love for Those lies, those lies, those lies Those lies, those lies All of those lies Even if it's wrong for everyone It's all about the love song It's all about the love song. Even if it's the best for everyone, it's all about the love song. It's all about the love song. But we all listen to this song. It's all about this love song It's all about this love It's all about the love song. It's all about the love song. Yeah. Dankjewel. It's selfemployed. Dankjewel voor jullie komst naar de studio. De selfemployed.nl is alles te vinden terug te luisteren, te bestellen. Ja, ja klopt. alles te zien. En uh, straks weer terug naar Waarland. Yes. <laughs> dankjewel. dankjewel. Jo, bedankt. Nog steeds wakker sluiten we af met het nieuws... dat niet de voorpagina's en de grote nieuwsbulletins gehaald heeft. Oftewel het nieuws uit de kantlijn van de dag. Te beginnen met de Nieuw-Zeelander uh, Oliver Hicks... die als de Man deze week in een roze pak... een marathon door heel Nederland loopt. Oliver, nacht. Yeah, ja, Ja, een, een roze pak en door heel Nederland lopen. Waarom eigenlijk? Ja, yeah, het is een beetje een raar idee. Uh, maar het is nu dooskankermans. Uh, en yeah, ja, ik loop uh, de hele Nederland van uh, noord tot zuid. Voor uh, Pink Ribbon. Ja, en dat doe je als een Morph Man, zoals je dat zelf noemt. Uh, hoe zie ja. je eruit? Ja, het is um, heel grappig. Het is een uh, roze pak. Um, maar het is een uh, soms uh, grappig, maar met een heel serieus uh, bericht. Ja, ik uh, kom uit Nieuw-Zeeland en ik heb een um, uh, Nieuw-Zeeland uh, vriendin, uh, Jen. En uh, twee jaar geleden zij heeft uh, borstkanker. En zij uh, ja, was heel sterk en... Uh, Determined and I had a good idea to do something crazy uh, for her. But three weeks later, I had a brain tumor. So it is a motivation for me to raise some money for My for Ribbon. To, uh, to Nederland te zien. Ja, ja, want uh, uh, zij is tegen de, de ziekte aan het vechten en jij wil op je eigen manier haar daarmee ondersteunen en geld binnenbrengen, natuurlijk. Ja, klopt. Um, ik, uh, ik heb een website, morphman.nl... en uh, op dit moment uh, ik heb ik uh, 3300 euro's uh, gereefd. En ja, het is heel moeilijk uh, om te hardlopen elke dag, maar. Ja, yeah, ik uh, ik ben heel motivated. Want hoeveel loop je op een dag? Uh, vandaag het was uh 51. Uh, van uh, Eindhoven naar uh, Roermond. Uh, morgen ik wil uh, beginnen in uh Roermond. Uh, naast uh, de Vanderfeld Hotel, de Munsterkerk hmm. En uh, ik wil hardlopen naar Maastricht. Oké, okay, Oliver Hicks, dankjewel. Hartstikke bedankt. De storm is vandaag dan misschien gaan liggen, maar vandaag werd de schade pas echt zichtbaar. En die schade die is niet ver weg, want veel mensen in de Zaanstreek vonden in hun tuin gewonde vogels. Danielle Brand van Vogelopvangcentrum Zaanstreek. Goedenacht. Goedenacht. Een drukke dag dus voor jullie. Jazeker. Hoe uh, raakten die vogels gewond? Uh, door de harde windvlagen zijn ze grotendeels uit koers geraakt en ja, tegen ramen en dat soort dingen aangevlogen. Maar ze zijn toch wel wat gewend? Nou, dus ook harde windvlagen niet. Ja, maar zijn het dan ook echt alleen de kleine vogeltjes die gewond zijn... of uh, is het echt eigenlijk uh, bij alle rassen uh, voorgekomen? Het is bij verschillende rassen, vooral nu rond deze tijd, is het echt wel duiftijd. Uh, doordat de windslagen zijn ook nest uitbomen gewaaid. En uh, we hebben een aantal houtsnippen binnengehad. Die uh, hebben het helaas niet overleefd. Maar ah. het is wel uh, drukker. En uh, konden alle vogels gered worden? Niet dus? Uh, duiven? Redelijk. En de houtsnippen helaas niet, die hebben een aantal zalveren en smakert uh, gehad. Uh, er zijn een aantal al van uh, overleden helaas. En komen er nu vandaag ook nog, zijn er vandaag ook nog vogels binnengebracht of was het allemaal gisteren al? Uh, ja, vanochtend zijn er ook nog een uh, aantal houtduiven binnengebracht. Ook een paar jonkjes binnengebracht. En ja, we wachten eigenlijk nu aankomende dagen nog af uh, hoe het verder gaat verlopen, wat de mensen nog vinden. En ze zijn altijd welkom bij jullie of uh, is het op een gegeven moment ook nog ja. vol? Nee, altijd welkom. Oké, okay, hartstikke bedankt. Daniel Brand van Vogelopvangcentrum Zaanstreek. Ja, is helemaal goed. Niet alleen een drukke dag in het Vogelopvangcentrum in Zaanstreek... maar ook in het oosten van het land werden gewonde dieren verzorgd. Bij opvang Noach in Halle uh, werden twee baby-eekhoorntjes gebracht voor verzorging. Knabbel uit Nijverdal en Babbel uit Holte. Petra Lestrade van opvang Noach ontfermt zich over de beestjes vandaag. Uh, Goedenacht, Petra. Ja, goeienacht. Ja, twee uh, verschillende uh, eekhoorn, baby eekhoorntjes. Hoe troffen jullie ze aan? Nou, ze zijn bij ons gebracht natuurlijk, hè, door uh, de, de dierenambulance. Dus eentje bloedde uit zijn neus en ja, de andere trok wat met zijn pootje. Maar het valt op zichzelf hartstikke mee, omdat ja, voor zo'n hoge geval zeg maar, had het natuurlijk veel ernstiger kunnen zijn. En ze doen het goed. Ja, want ze zijn letterlijk uit de boom gewaaid, denkt u? Ja, precies. Met die stormen, ja, er zijn inmiddels ook een 25 tal duiven binnengekomen. Dan waai je dat, ja, dieren die een nest in een boom hebben. Ja, of de hele boom komt om. En dan uh, ja, dan eindigen ze op de grond. En daar zijn ze natuurlijk hulpeloos, die ja. jonge dieren. Maar gelukkig zijn deze twee gevonden en, en naar u gebracht, hoe kunt u ze verzorgen? Nou, in principe uh, vangen wij natuurlijk alle inheemse wilde dieren op. Dus ja, het ligt eraan wat ze nodig hebben. En in het geval van de kleinste is dat ook warmte, dus de couveuse. En uh, die, die moet geflasht worden en dan moet natuurlijk voedsel aangeboden worden. En dan als ze zo ver zijn kunnen ze vrijgelaten worden. Alleen in dit geval zal dat iets langer duren omdat je ja, vlak voor de winter zit. Dus ze kunnen dadelijk geen voorraad, wintervoorraad meer aanleggen. Dus dan wordt het, het voor voorjaar om ze vrij te laten. Maar een, een baby-ecoantje die bij u wordt gebracht, kan het in, in principe gewoon overleven. Die heeft niet uh, moederliefde nodig of zo? Nee, nou, alle dieren uh, uit de natuur, als je uh, ze in hun waarde laat en alleen de aandacht geeft die ze nodig hebben en voor de rest de, uh, ja voedsel en, en, en de ruimte dat ze hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen, dan uh, dan zijn die goed uh, te revalideren of groot te brengen en weer uit te zetten. Hm. Dus knabbel en babbel gaat het helemaal goed meekomen? Ja, precies. Oké, okay, gelukkig. Fijn dat u ze heeft kunnen opvangen. En uh, dat het waarschijnlijk goed met ze gaat. Want het gaat goed, nu goed met ze. Hè. Ze zijn ja, allemaal veilig. Dat oh. gaat prima. Oké, okay, heel erg fijn nieuws. En uh, als ze weer worden uitgezet, dan bellen we u graag weer. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Graag nou, gedaan. We moeten we het even goed in de gaten houden dan? Hè? Ja. Uh, maar inderdaad, dat soort dierennieuws blijft goed. Prettig om te horen dat het uiteindelijk weer goed afloopt met die beestjes. Zo eindigen we nog steeds ja, wakker in de Ja, precies. We kunnen het over werkloze wielrenners hebben. Maar ook dit is nog steeds wakker. Uh, jij blijft nog even wakker. Want ja. je gaat uh, verder met Nu Al Wakker. Het andere programma van WNL in de WNL-nacht. Zometeen, wat gaan jullie doen? Nou, ik wilde dit alleen doen als ze me beloofd hebben dat we het over NBA basketball gaan hebben. Dat vind ja, ik heel leuk. Ik ben een fan namen. van, hè? Ja, Inderdaad. Nou ja Leon Mastic schrijft zo meteen bij jou aan. Dus blijf luisteren naar Omroep WNL. Zometeen, nu al wakker. Nog steeds wakker. WNL Nieuws in de nacht.